Ik wil hier delen met, met jullie een deel van de zoektocht die we allemaal hebben doorgemaakt om te komen tot die Messias. En wat mij betreft is Daniel 9 dus een van de meest duidelijke teksten... die gaat over wie die Messias is. En ook wanneer die zou komen. Maar daar gaan we zo op in, in komen. Ik uh, wilde eerst even beginnen met... Hoe lees je nu een, uh, een bijbeltekst? Ik zal dat laten zien met de manier waarop ik dat doe. Ik uh, doe dat altijd via de WWW. Dat is niet de WWW, moet ik zeggen. Niet WWW World Wide Web. He, de internetpagina's. Maar dat zijn de wie. Dus wie zegt iets? Wat zegt die persoon? Wanneer heeft hij dat gezegd? En waarom? Kortom, de context. En die waarom die kan je ook heel duidelijk pakken in wat is de bedoeling hè, daarvoor. Heel vaak als wij een tekst lezen, deze generatie. Dan denken we, hé, hey, dat zijn wij 2017 al belassen Maar als je de tekst leest, dan begint het met die periode, die mensen... En daarna kan je natuurlijk wel kijken, van, kunnen we daar iets voor onszelf uithalen? Kunnen we dat toepassen op onszelf? Maar het begint met, naar nou, wie is het, ja, dus wie wat, wanneer en waarom? En zo wil ik eigenlijk ook de teksten een beetje doornemen vanuit deze gedachten. Ik ga een behoorlijke reis doen door de Tanach, het Oude Testament. En een heel klein beetje apostolische geschriften, oftewel het Nieuwe Testament. Ik heb aardig wat teksten uit de Talmoed en uh, ja, nog een beetje Wikipedia dus het uh, wordt een soort uh, ja, hoe moet je dat zeggen een, uh, een, uh, een achtbaan dus misschien uh, ja, een rollercoaster, een achtbaan dus misschien kan ik u allemaal vragen om uh, de riemen vast te maken armen en, binnen, armen en benen binnen boord te houden en uh, ja, blijft u zitten vooral totdat uh, het ritje geëindigd is en dan kunnen we ook vragen stellen als het nog nodig is Goed, Daniel 9, vers 20 tot en met 26. Terwijl ik nog sprak en bad, en beleidde deze deed van mijn zonden, en van de zonden van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin van het visioen gezien had, snel aangevlogen, en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Ik pak trouwens de herziene Staten-vertaling. En uh, ja goed, hier zien we al meteen uh, de context, hè? waar gaat het over? Het is Daniel die aan het bidden is uh, en er komt, uh, Gabriel komt aan uh, vliegen als man trouwens. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij en hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeding is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijgt inzit in het visioen. 70 weken zijn er bepaald. Ik heb 70 weken, staat hier. Dat komt vanuit uh, het Hebreeuws woord Shavua. Shavua. Periode van zeven. Dat mag een week zijn, maar het mag ook een jaar zijn. En dat is ook meestal de uitleg die eraan gegeven wordt. Uh. Nou goed, dus die 70 uh, weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad: om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Hier staat uh, eigenlijk een combinatie van Kodesh achter elkaar. En hier zie ik, oh ja, Kodesh Kadashim. Uh, heilige der heiligen. Uh, ja, je zou er, uh, m, ik maak het maar even van, de meest heilige van de heiligen, oftewel de heilige van de heiligen, om die te zalven. Nou ja, dat is uh, behoorlijk duidelijk, hè? Wat hier gaat gebeuren. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. tot op Messias, de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal. ...zal de stad en het heiligdom ter gronde richten. Het einde val, zal zijn in de overstromende vloed. En dan wordt vloed is uh, Basetep. Uh, ik heb hem ook even figuurlijk gepakt als vloedgolf bijvoorbeeld uh, van mensen. Het zal dus zijn in de overstromende vloed... ...en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen, waartoe vast besloten is. En om even de context af te sluiten... Hij zal voor velen het verbond versterken. één week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Ik ga het vandaag hebben over de eerste 69 weken. de 7 plus 62. Nog even kort. Wat staat er eigenlijk? Er zijn 70 perioden van een week of een jaar. Die zijn verdeeld in 7 plus 62 plus 1 shawas. Deze periode is bepaald over het volk, van Daniel dus, en van de stad, Jeruzalem, met als doel de overtreding te beëindigen. Be de zon te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. En daarbij de, het visioen en profeten verzegelen en tot slot om de heilige van de Heiligen te zalven. Ja, dat is een mooi doel, hè? 70 weken dus uh, dat geeft al aan dat, uh, dat die 70 weken dat het in die 70 weken moet gebeuren en daarmee geef ik al een klein beetje weg als ik het over 69 heb is die 70ste week nog niet afgerond dus dit is nog niet afgerond dan vers 25 vanaf het moment dat het bevel uitgaat om Jeruzalem en de tempel te herbouwen zullen 7 plus 62 weken verstrijken tot aan de Messias ook hier een duidelijk punt. Er gaat een bevel komen om Jeruzalem te herbouwen. En dan zullen er 7 plus 62 weken verstrijken. En dan komt de Messias. dus is trouwens een van de eerste keren dat het woord Messias ook duidelijk in die context wordt gebruikt. Als zijnde de gezalfde. Vers 26. Voor het eind van die 7 plus 62 weken zal de Messias sterven. En dat zal hij niet voor zichzelf doen. Of voor, niet voor zichzelf. Laat ik nou even het woord doen weglaten. Een andere vertaling uh, zegt en zal er niet meer zijn. Een vorst van een volk dat komen zal, zal de stad en de tempel verwoesten en deze vernietiging zal zijn als een vloedgolf. Dit is dus uh, een deel van de tenag. Um, nou, vanuit het Joost oogpunt is het natuurlijk interessant om te kijken van hoe kijken nu, hè, want wij als christenen, mag ik dat zo zeggen, messianen, uh, kijken natuurlijk naar deze tekst en hebben meteen een beeld daarbij ik wil wel ook even vragen om dat los te laten en gewoon te kijken naar wat zegt het. En komen we dan weer tot de conclusie van kunnen wij hier een Messias uithalen? Eerst gaat het over de Messias? En wie is die dan? Want dat is wat ik, wat ik wil gaan bereiken vandaag met jullie. Um, ja, de Joodse schriftgeleerden die hebben met name hun uh, verhalen opgeschreven in de Talmud. De Talmud, kom ik, zo even op, ik neem aan dat iedereen weet wat het is. Voor het geval niet, of voor de luisteraars. De Talmud, uit Wikipedia. De Talmud is de leer, en daarvan wordt gezegd dat hij al vanaf de tijd van uh, Mozes, toen Mozes op de berg zat, is er naast de schriftelijke Torah is er ook een mondelingen Torah gegeven. Dat is eigenlijk de uitleg van hoe de Torah toegepast moet worden. Uh, daarvan zegt, uh, zeggen, dus met name en ik denk ook dat Jezus daarop op, uh, zegt, hè, de menselijke inzettingen. Zij zeggen uh, het is door God gegeven en het is van generatie op generatie is dat doorgevoerd en uiteindelijk op schrift gesteld. De Talmud bevat dus de commentaren daarover, van de belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden. Veelal in de vorm van discussies, want ja, een, een Jood wordt wel eens gezegd, twee Joden, drie meningen. Dus uh, het gaat hier niet om de waarheid, hè? het is een mening. En een, daar staat een mening tegenover. Goed, we hebben dus uh, de discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Niet helemaal. Door deze aanvankelijke mondelingen tra traditie van uitlegging en verklaring van de wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreide samenstelling van mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld. En het is inmiddels zover dat de meeste joden die uh, het orthodoxe uh, jodendom volgen, die volgen dus met name de uitleg in het Talmud. Ze lezen wel uh, de, de tenag, maar het is met name die uitleg die belangrijkste is. Nog even door... Talmud bestaat uit de Mishnah, dat zijn de commentaren dus op de Tanach, en die zijn meestal, die zijn eigenlijk vastgelegd ongeveer rond 200 na Christus. En dan hebben we de Gemara, en dat zijn de commentaren op de Mishnah. Nou, dan hebben we nog eens, om het ingewikkelder te maken, hebben we ook nog eens een Babylonische Talmud, en een de Talmud uit Jeruzalem. ...die uit Jeruzalem is dus van 350 na Christus... ...dus die is iets ouder dan uh, die uit Babylon... ...die tussen 500 en 1000 eigenlijk op schrift is gesteld. Die is ook een stuk uitgebreider... Uh, ...gaat ook veel meer over het commentaar. Dus het zijn met name dan uh, de commentaren die dus ook verschillend zijn... ...en eigenlijk ook veel uitgebreider... ...en dat heeft ook te maken met het volgende... ...want de twee belangrijkste uh, Joodse geleerden... ...die eigenlijk nu gevolgd worden... ...zijn Rashi en Maimonides... Rambam, we hebben net gehoord waarschijnlijk van krijgt de Rambam. Dat heeft te maken met dat hij, uh, trouwens deze meneer was, uh, was ook arts aan het hof van uh, de sultan in Egypte geloof ik even uit. En die zijn toegevoegd en dat is nu eigenlijk de heersende leer. Dus die uitleg is eigenlijk wat nu het Jodendom heden ten dagen volgt. En de vorige de, daarvoor, die, uh, ja, die worden wel eens meegenomen, maar dit is dus eigenlijk het heersen En dan praat je over 1200 na Christus. Dat is even de introductie. Laten we dus een aantal van die commentaren erbij pakken. Ik heb ze moeten vertalen, onder andere vanuit het Engels. Want helaas, ze zijn niet in het Nederlands vrij beschikbaar. Ook hier is dus weer van belang. Ik ben dus teruggegaan, naar zo dicht mogelijk, naar rond deze eeuwwisseling om, um, om dus eigenlijk naar de beeld te kijken van hoe keken Joden in de periode van, van Jezus, om maar even te zeggen, naar de bepaalde teksten. En daarvoor trouwens. Dus niet naar, naar de Maimonides bijvoorbeeld te kijken. Nou, daar hebben we er een. Een rabbi Moshe Abraham Levi zegt... Ik heb zeer zorgvuldig alle heilige geschriften bestudeerd... en ik heb nergens een duidelijke tijdsbepaling gevonden voor de komst van de Messias... behalve in de woorden van Gabriel aan de profeet Daniel... welke zijn beschreven in het negende hoofdstuk van het boek Daniel. Dus hier wordt eigenlijk al gezegd... de bevestiging, dit is de tijdsbepaling. Met Targoen van de profeten in de rol Megillah 3a staat geschreven... En de stem uit de hemel riep uit, wie is het die mijn geheim heeft geopenbaard aan de mensheid? Hij ging door met het naspeuren van de openbaring van het Targum, maar een stem uit de hemel riep, genoeg. Maar waarom was dit? Dit was omdat het tijdstip van de Messias was geopenbaard. Dus hier zie je weer, dit is een soort discussie. Even de uitleg van het Targum, dat is eigenlijk de vertaling van de profeten en dan met name uit die periode. En daar wordt ook wel af en toe, ja, de visie vanuit die tijd wordt erin gelegd, uit die vertaling. En dan hebben we de Seder Nashim. Nazir. Dus dit, is, dit is allemaal eigenlijk Talmud, hè? even groot uh, 32b. Dus uh, zoals wij Genesis, Exodus, etc. gewend zijn, staan uh, dit soort geschriften daarop geschreven. Daar zegt een uh, Rabbi Jozef: Wanneer ik daar was geweest, zou ik tegen ze gezegd moeten hebben: Is het niet geschreven? De tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer zijn deze. Wat wijst naar de vernietiging van de eerste en de tweede tempel. We zijn het eens dat zij wisten dat deze vernietigd zou worden, maar wisten zij ook wanneer dit zou gebeuren. Dan zie je de vraagstellingen, er vra worden vra vragen gesteld aan elkaar en dan kom je met elkaars meningen en zo discussieer je over bepaalde zaken. Dus het is niet een, een, een definitief standbord. Nou, dan krijg je dus het antwoord van een meneer Abaye. Wisten zij niet wanneer, maar is er niet geschreven 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad? Dus dan refereert hij aan Daniel die 70 weken weer. Dus hier zie je ook weer dat, dat eigenlijk die 70 weken in die periode heel geaccepteerd was. Hè? Het gaat over, over die periode. Nou, dan heb ik er nog één. Uh, dit gaat nog even door zo. Hè. In de Yakut volume 2 pagina 79d staat beschreven dat de profetie over Daniel 9 gaat over de tijdsberekening. Wanneer de Messias zou komen en over de vernietiging van de tempel. In het Sanhedrin 98a schrijft Jabbi Joshua Ber Levi. ...en zie, er komt met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Daniel 7:13. En het andere vers zegt, arm en rijdend op een ezel. Zacharias 9, 9 is dat. Ja. Dit betekent, gaat hij door, dat wanneer we waardig zijn... ...zal de Messias komen met de wolken van de hemel... ...en wanneer we niet waardig zijn, zal hij arm en rijdend op een ezel komen... Dus het feit dat het ons alleen toegestaan was om de tempel te bouwen in de tijd dat wij als volk waardig waren. En het feit dat er eeuwige toestond dat de tempel vernietigd zou worden wanneer wij niet waardig zouden zijn. Houdt in dat de vernietiging van de tempel, zoals door Daniel de profeet is voorzegd, het gevolg zou zijn van onze onwaardigheid. Hier staan ook wat thema's bij waar we kunnen zeggen van hé, hey, dat klinkt christelijk hè, trouwens. Interessant om te zien dat dit dus gewoon een Joodse uh, ja, uitleg is van het een en ander. Kortom. Ze waren niet waardig en dus werd de tempel vernietigd. Suka 51a. Messias ben Jozef zal eerst komen om redding te brengen voor het Joodse volk. Echter, hij zal sterven. En de complete verzoening zal pas, pas plaatsvinden na de Messias Ben-David. De 70 weken. Ook staat hier. In de tijd van Messias ben Jozef zal de dood en de zonde blijven bestaan. Maar in de tijd van de Messias Ben-David zal er een nieuwe natuurlijke orde bestaan waarin er geen plaats is voor zonde en dood. Nogmaals, het is net alsof we... Uh, uh, ja, de vraag is dan nog steeds, wie is het? Maar daar gaan we zo, denk ik, nog wel op terugkomen. Conclusie, op basis hiervan. Ook volgens de Joden gaat Daniel 9 over de tijdsberekening van komst van de Messias en de vernietiging van de tempel. Er wordt een Messias ben Jozef verwacht, die zal sterven... En in de tijd van de Messias ben Jozef zal de complete verzoening nog niet hebben plaatsgevonden en zal zonde en dood nog een plaats hebben. De complete verzoening zal pas gebeuren bij de Messias Ben-David. Dat wordt in Daniel ook gezegd, hè, waar dat doel van die 70 weken voor is, onder andere om de complete verzoening tot stand te brengen. Ook zal de tempel vernietigd worden, beide gebeurtenissen, omdat het volk dus niet waardig was. We gaan maar even kijken. Wanneer is nu het bevel uitgegaan om die, om die tempel of om Jeruzalem te herbouwen? Dat is een belangrijk punt om van daaruit te kunnen gaan rekenen. Dan gaan we naar Nehemia 2, vers 1 tot 8. Ook hier doe ik hem even helemaal om de context duidelijk te hebben. Het gebeurde in de maand Nissan, deze maand dus. In het twintigste jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf... Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Dat is wel een duidelijk punt, Het Twintigste jaar. Gaan we zo mee verder rekenen. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niet anders dan hart en pijn. Toen werd ik heel bevreesd. Ja, waarschijnlijk omdat ze een kopje eraf ging als hij uh, de koning uh, niet uh, juist zou uh, benaderen. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zijn mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad... De plaats van de graven van mijn vader verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. En zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u wel gevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vader, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, Terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning, hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat mij, mij dan brieven geven voor de landveugden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen, totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf. De bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een, zolder, een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort. Voor de stadmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij omdat de goede hand van mijn God over mij was. Er is trouwens ook wel discussie over, maar die komt met name daarna. Uh, maar wat mij betreft geeft dit een heel duidelijk moment aan, het twintigste jaar van zijn heerschappij. Nou, dan moeten we even kijken wanneer die leefde. Artaxasta, oftewel Artaxerxes in het uh, Grieks. Dan gaan we weer naar Wikipedia. Artaxasta uit het huis der Achaemeniden was koning van het Persische Rijk van 465 tot aan zijn dood in 424 voor Christus. Hij komt voor in de Bijbel, in Esra en Nehemia. De Nederlandse naam is Artaxasta, de Griekse vorm hiervan is Artaxerxes. In het Persisch heette hij Arthashatra. Laten we maar even gaan rekenen dan. Uh, hij heerste vanaf 465 voor Christus. Dat is jaar 1. In jaar 20 vaardigde hij het bevel uit. Dus dat is dan 445 voor Christus. Als we dat dan even gaan tellen. 7 plus 62 jaarweken. Oftewel keer 7. Dat is 483 jaar. Dus als je dan van 445 voor Christus naar 483 gaat... Kom je uit op 38 na Christus. Het uh, is dus wel even van belang ook te zeggen. Er is altijd, omdat het ver terug is. Er zit altijd wel wat speling met een paar jaar. We weten niet. Hè? Ik denk dat we ook wel bekend zijn met. Wanneer heeft Jezus nu precies geleefd. Er is jaar 0 is dat dat, of jaar 1. Is dat nou jaar 1. Of zit er nog een, een verschil tussen van een paar jaar. Uh, ja dat is ook hier. Maar goed 38 na Christus is in ieder geval. Een, een, een om en nabij een duidelijke tijdsbepaling. Dan gaan we naar De volgende. Want in Daniel staat dat de, eerst zal de Messias sterven en daarna wordt de tempel vernietigd. Die wisten we wel, denk ik. In het jaar 70 na Christus door de Romeinen onder leiding van Titus. En het triomvloog van Titus staat nog steeds in Rome, om daaraan te herinneren. Betekent dus dat de Messias moest komen, volgens Daniel, voor 70 na Christus. Of moest sterven zelfs. Nou ja, laten we nog een paar aanwijzingen zoeken in onder andere de Bijbel en bij de rabbijnen. Genesis 49, 10. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Ze zegen aan Juda. Silo staat voor de Messias. Maar laten we eerst nog even naar Matthäus gaan. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet tenminste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Ja, en dan komen we dan. Waarom staat Silo voor de Messias? Sanhedrin 98b: de wereld is geschapen voor de Messias. Ook een interessante trouwens, hè? Ja, om over na te denken. Hoe heet de Messias? Rabbi Shila gaf hier op antwoord: zijn naam is Silo, want er staat geschreven tot dat Silo komt. Oftewel, Silo is de Messias. Dat betekent dus, als de scepter niet zal wijken en de heersenstaf, dat wordt gezien als dat, ja, laten we zeggen, Juda de macht had om zelf te beschikken over leven en dood. Een koning mag dat ook. En dat was gegeven na de koningen, onder andere aan het Sanhedrin. Maar daar komen we dan straks weer even op terug. Maar dat is dus eigenlijk ja, de macht om te heersen. Dan gaan we dan hier ook even op verder. In de Targum, dus weer de vertaling, Onkelos, geeft het belang aan van Genesis 49 vers 10. De overdracht van de heerschappij zal niet uit het huis van Juda verdwijnen, nog zullen de schriftgeleerden verdwijnen tussen haar zonen, voor eeuwig tot de Messias komt. Dat is dus de uitleg weer die er wordt gegeven door de rabbijnen aan 49 10 van Genesis. De Targum Jerusalemi, oftewel... Uh, uh, Jeruzalem geeft iets vergelijkbaars aan. Koningen zullen het huis van Juda overheersen totdat de koning Messias komt en aan hem zullen alle autoriteiten van de aarde zich onderwerpen. Kunnen we nu zien wanneer die heerschappij dan verdwijnen is bij Juda? Ik denk dat we wel een idee hebben. Maar het staat ook beschreven. In het Talmud van Jeruzalem, document 24 van het Sanhedrin, staat geschreven iets meer dan 40 jaar voor de vernietiging van de tempel, en die weten we, was het recht om de doodstraf uit te, uit te spreken weggenomen van de Joden. Dat mochten ze dus niet meer. Nou ja, uh, iets meer dan 40 jaar. Vanaf 70 kom je op 30 uit. Iets ervoor. Dit staat ook beschreven in de Babylonische Talmoed. Hoofdstuk 24, document 37. Toen de leden van het Sanhedrin zich geconfronteerd zagen met het feit... dat hun rechten om te beschikken over leven en dood was weggenomen... nam ontzetting bezit over hen. Ze bedekten hun hoofden met as en hun lichamen met u te zakken. En ze riepen uit, wie is er nog met ons? Want de scepter is u door afgenomen... maar de Messias is niet gekomen. Interessant, hè? Nou, laten we nog even kijken... of we wat andere interessante gebeurtenissen kunnen vinden. In Joma 31b... nog steeds dus... vanuit het Almoed, staat het volgende. 40 jaar voor de vernietiging van de tempel... was het lot. En dat moet ik even uitleggen, denk ik. We weten dat... Met Jom Kippur werd het lot getrokken hè? over de twee uh, nou ja, uh, uh, geitenbokken. Ja. De geitenbokken. En één was voor de Heer en de andere was voor Azazel. En nu was het gewoonte dat uh, als je een goed jaar zou hebben. En, uh, in, het, in het kader van de vergeving, dat die in de rechterhand van de hoge priester. die had eigenlijk een zak en daar mocht hij niet mee sjoemelen. en dan moest hij dus eigenlijk de twee loten pakken. en in de rechterhand kwam eigenlijk automatisch. ...kwam voor de Heer en dat was dan een teken van dat de Heer Israël goed gezind was. Dat, dat verscheen eigenlijk elk jaar, maar op dat moment niet meer, 40 jaar voor de vernietiging van Christus. Dat hebben ze dus zelf vastgelegd. Ze constateren als Joden dat dingen die eigenlijk altijd gebeurden, niet meer gebeurden. Dus hij verscheen niet meer in de rechterhand van de hoge priester, oftewel de Kohen hagadol... Ook werd de karmozijnrode draad niet meer wit op Jomkipoer. Die werd gehangen, er waren er twee, maar één werd gehangen aan de tempel. En op het moment dat de bok voor ASZL in de woestijn kwam uh, en eigenlijk overleed, dan werd de zonden vergeven en werd die draad wit. En daardoor wisten ze in de tempel, het is gebeurd, we zijn weer vergeven. Maar ook die werd dus niet meer wit in die periode. En ook het meest westelijke licht scheen niet meer in de tempel. In de tempel werden de kaarsen aangestoken. Uh, en kregen eigenlijk alle lichten kregen dezelfde hoeveelheid olie. En eh, dat was voldoende voor een dag. Maar het wonder van, van God dus eigenlijk, en ten teken ook dat zijn eh, aanwezigheid, zijn shagina in de, in de tempel was, bleef één licht, bleef branden. En daarmee konden ze dan eerst de andere weer vullen. Staken ze met dat ene licht staken ze dan de andere aan. En daarna konden ze die andere vullen. Dus dat was dat, eigenlijk een, een wonder wat elke dag gebeurde. Maar er werd een gewoonte. En ook dat gebeurde niet meer. En ook openen de deuren van de tempel zichzelf elke ochtend. Daar staat nog, dat heb ik er niet bij gezet, maar er staat dan bij dat een van de hoge priesters op een gegeven moment die deuren aanspreekt. En zegt: Gij wenst vernietigd te worden, dat weet ik. Maar uh, hou die deuren maar dicht, even kort gezegd. Dus is, uh, ja, er wordt heel veel over geschreven. Maar ik, ik geef hier al een aantal tekenen aan. Die allemaal gebeuren, dus laten we zeggen, uh, ruim uh, 40 jaar voor. Uh, ja, de, de, de vernietiging van de tempel die zeggen van hé, hey, uh, dit zijn dingen die, uh, die anders waren en eigenlijk ook moeten aangeven van er is iets veranderd hè, die, met die Messias nou dan gaan we maar even weer terug even kort uh, we hebben dus 483 jaar dat waren dus die 7 plus 62 jaarweken en die eindigen met de dood van de Messias ongeveer in het jaar 38 van onze huidige jaartelling na deze tijd kan volgens Daniel dus de Messias niet meer komen, want hij is gestorven. Tenzij, als je gaat kijken naar die Messias ben David. Dus hij moest komen voor de vernietiging voor de tempel. Voor 70. En in de 40 jaar voor de vernietiging van de tempel zijn aanwijzingen dat de Shekinah niet meer in de tempel was. En dat tekenen van verzoening niet meer zoals vroeger werkte. En de scepter was van Juda afgenomen. Ja. Dit alles is dus geconstateerd door de Joden, maar, hebben, ze, hè, hebben we net ook gelezen, de Messias is niet gekomen. Nee, met een probleem. Als dit allemaal gebeurt, en Daniel heeft het voor zegt, maar we hebben de Messias niet gezien. Wat nu? Is de vraag dus, hebben ze de Messias gemist? Of had Daniel het mis? En als Daniel het mis heeft, is hij dus geen echte profeet. Hè? We weten hoe uh, in de Tanach een profeet wordt beoordeeld, hè? Hij spreekt het woord en als het bevestigd wordt, als het gebeurt, dan is hij een profeet. Dus als het niet gebeurd is, is hij geen profeet. Nou, dan mag u het zeggen. Is er in deze periode van de eerste eeuw van onze jaartelling iemand die de Messias zou kunnen zijn? Iemand die uit Bethlehem komt en meewerkt aan het doel, en ik zeg het maar even meewerken... om de overtredingen te beëindigen, de zonde te verzegelen... de ongerechtigheid te verzoenen... Om een eeuwige recht, gerechtigheid tot stand te brengen. Zeg u het maar. Ja, natuurlijk. Ik zal het nog niet dit uh, doen. Ja. Uh, Isaiah 53. Ja. Uh, daar staat ook nog iets over geschreven. Ja, er staat nog zoveel meer natuurlijk ook geschreven. Ja, maar hoe, hoe kan je dat in een context daarin. De... Nou ja, misschien. Ik ga hem indirect beantwoorden. Okay. Uh, ik gaf. Hè, we hebben dit gezien. En als je dit ziet, denk je van. Nou ja, weet je. Uh, het is overduidelijk. Er kan er maar één zijn. Um, alleen, zij hebben het niet gezien. Of ze willen het niet zien. Dus wat hebben ze nu gedaan? Dan nou ga je, uh, ze zijn gaan rommelen met de datum. Uh, misschien was het daarna, dus er was op een gegeven moment, uh, we kennen Simon bar Kochbaar wel, denk ik. Dat is ongeveer 135 na Christus, hè? dus de, de definitieve uh, vernietiging. Dan hebben ze gezegd van ja, dat was ongeveer 100 na, jaar daarna, zodat hij de Messias was. Dus de volgelingen van hem hebben gezegd van, hij is dus die Messias. Dus daarvoor was het, ja, dat, dat, dat is het niet, want hij is het. Heb je alleen een probleem, want dan, ja, die tempel was al vernietigd en er staat duidelijk dat hij ja. ervoor was. En je ziet dan dat ze moeten er iets mee. Dus er zijn uh, onder andere manieren gedaan om te zeggen van oké, okay, dat moet je anders uitleggen. Dat, dat moet je niet zo zien. Dat heeft de kerk ook gedaan hè, met de vergeestelijke. In. Jo, dat is niet letterlijk die landbelofte voor Israël, dat is geestelijk. Dat, ja, dat, dat zie je gebeuren. Uh, omdat je toch iets ermee moet. Dus ze hebben bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn dingen... Je ziet dat Daniel, hè, wij zeggen de profeet Daniel... Maar hij staat niet bij de profeten in het Tanakh. En er zijn zelfs uh, rabbis die zeggen... Hij is dus niet een profeet, maar hij was een ziener, want hij had een visioen. En een profeet, daar voldoet hij dus niet aan. En dan krijg je dat je daarom mee gaat. Uh, uh, Jezaja, ja, uh, als je het hebt over 53... Uh, nu wordt er gezegd door de meesten, en dat is dan met name de uitleg vanuit Maimonides, maar als ga je verder terug, en daar gaan we het nu niet over hebben, maar uh, dan zie je dus dat daar wel, heel, wel degelijk wordt gesproken over één persoon die daar komt, die Messias Ben-Josef. Maar in de eeuwen daarna zie je dat veranderen. Dus vanuit Maimonides zie je eigenlijk dat er wordt gezegd van nee, dat gaat over Israël, het volk. En dan kunnen ze erbij halen, enkelvoud, meervoud. Er wordt een beetje mee, in het Hebreeuws wordt er een beetje mee gespeeld. De ene keer staat er in een enkelvoudsvorm, de andere keer in een meervoudsvorm. Dus er zijn altijd wel argumenten, als je wil, kan je er komen. Maar ja, als je dus terug zou gaan naar de teksten uit die periode, dan is dat ook een, een tekst die gaat over de Messias. En sluit dus aan bij die Messias ben Jozef, die hiervoor werd gezegd. Dus het is, je kan ook niet zeggen van het jodendom hè, is... Uh, ja, dat, dat gaat geleidelijk. Dat, uh, die meningen veranderen door de tijd heen. Onder andere ook in de periode waar je zit, het volk. Mijn Modi is bijvoorbeeld heel erg beïnvloed door de islamitische cultuur waar die in bevolkt. Wij worden beïnvloed door onze Nederlandse cultuur. En bekijken dingen vanuit een bepaalde bril. Ja, dit was hem eigenlijk. Ik, ik neem aan dat we... Ik wil iemand nog even de naam uitspreken. Wat ik of een alternatief, wat maar... Ik, wat ik heel interessant vind... Ja de zonde te verzegelen. Ja. En de christelijke traditie heeft daarvan gemaakt... de zonde te vergeven. Ja. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Klopt. En um, hier staat hij in de context... dat die 70 weken zijn hiervoor bepaald. En een van de dingen die in de 70 weken plaatsvindt... is die Messias. Ja. En ter, vanuit de christelijke traditie... wordt er meteen op gefocust. Terwijl als je dit zo zou lezen... Ja, kan je daar ook over gaan discussiëren. Maar dat is het leuke, hè? we discussiëren met elkaar. En dat is de Joodse, eigenlijk de Joodse manier. We praten met elkaar en samen komen we dichter bij de waarheid. Het is niet het, zo is het en dat is het. Dus uh, ook ik verander mijn mening nog wel eens. Er staan uh, verschillende momenten. Uh, voor een deel is dat ook gebeurd om met die data te gaan lopen schuiven. Uh, dus uh, het is 100 jaar daarna uh, geweest. Uh, je kan theorieën vinden dat, uh, dat het 100 jaar daarna is geweest. En dan kom je dus ongeveer in de buurt van, uh, uh, van Simon Bar -Kochba uit. Dus het is voor ons erg moeilijk om dat te achterhalen. En als het zes jaar daarvoor is geweest, uh, ja, uh, prima. Uh, alleen deze tekst uit Nehemia wordt wel vaak gezien als de leidende tekst op dit gebied, en hij, wordt ook, hij staat ook heel specifiek met zijn twintigste jaar van zijn regering en dat hij daar staat en hem eigenlijk dat, dat het bevel geeft kijk het gaat mij ook niet om de precieze jaartallen hè. we komen op 38 uit uh, het kan 32 zijn maar je kan uh, als je de 6 jaar afhaalt maar je zit ook met is het nu precies in er is discussie over of het 70 of 69 was vanuit onze jaartelling voor de vernietiging uh, het is nogal moeilijk om dat precieze jaartal ik denk ook niet dat het om het jaartal gaat het gaat om een periode voor de vernietiging van die tempel die er moet zijn en niet daarna dus dat is met name de boodschap. Uh, als je uitgaat van de één Messias-theorie, uh, want dit, je baseert het natuurlijk op de tekst vanuit, uh, vanuit het Almoed. Uh, maar ik volg wel de twee Messias-theorie. Oftewel, hij komt de eerste keer als ben Jozef en de tweede keer als Ben-David. En het wordt pas voltooid na de 7e week. En we hebben nu die 69 behandeld. Dus ik, ik zie dat nog niet als de definitieve onderwerping. Dankjewel. Tot ziens,